Het laatste uur, time flies when you're having fun. Van deze Langs de Lijn van de zaterdagavond. En we staan in dit uur uh, uitgebreid stil bij het uh, voetballen. De WK-kwalificatiewedstrijden die gisteravond zijn gespeeld. We volgen het basketbal vanzelfsprekend ook nog op de voet. Leiden en Zwolle. Over Leiden gesproken, van Groenendijk. Goedenavond. Goedenavond. Je had op de tribune gezeten, hè? Je, ja, je ik, ben, gezeten. Uh, ik ben een groot fan van uh, ZZ Leiden. Ik ga heel vaak thuiswedstrijden gaan kijken. En ook nog wel uit, hoor. Want ik ben ook uh, gewoon Groningen uit geweest... en dat soort wedstrijden voor de playoffs. Geweldig. Ja, nou goed. Uh, maar goed, daar hebben we je hier niet voor gevraagd. Uh, we houden je natuurlijk op de hoogte dit uur... hoe het afloopt met je clubpie. Uh, we gaan het hebben over al die WK-kwalificatiewedstrijden... van, uh, van gisteravond. Uh, Zometeen gaan we ook uh, met wat correspondenten... her en der in Europa bellen om te horen hoe daar gereageerd is op uh, de diverse prestaties... Uh, van uh, de landen uh, die gisteren actief waren. En laten we met Oranje beginnen. Was je onder de indruk van Oranje? Nou, nee, niet echt. En... Ja, dat, uh, dat is een cliché, hè. Maar je weet uh, dat iedereen altijd zegt van ja, in die wedstrijden kun je het nooit goed doen. En daar bedoelt men dan mee, ja, als je met 3-0 wint, dan is dat te weinig. Hè? Dat, dat wordt dan uh, 8-0, wordt verwacht. Ja, en als dat dan even niet, uh, niet zo uitkomt, ja, dan praat je al gauw over een teleurstellende wedstrijd. Ja. Um, heeft er ooit uh, wel meer ingezet? Want op een gegeven moment like, staat het 3-0. Dan denk je, nou, uh, hoppata. Ja, nee, er zijn natuurlijk wel kansen geweest. En uh, ik heb ook nog wel een bal op de paal gezien. Ik heb nog een bal van de lijn gehaald zien worden natuurlijk. Had het 6-0 ook kunnen zijn, maar meer het spel. He. Je, je miste een beetje de, de extra klasse. En dat heeft ook te maken met afwezigheid van een aantal uh, belangrijke spelers. En ja, wat er dan overblijft, daar, ja, daar kun je wel twee, drie elftallen van opstellen. Maar er ontbreekt een beetje die, die, die, ja, die extra klasse. Zoals Van Persie. Ja, en, en natuurlijk ook Sneijder en Robben. Dat is toch wel het super trio. Ja. Ja, en als wij die er niet bij hebben, ja, dan is het toch wat minder. Ja. Even luisteren naar Rafael van der Vaart. Bert Maandring ving hem op uh, voor het hotel. Van der Vaart was trouwens op dat moment nog niet op de hoogte van de komst van Klaasie en Elia bij de selectie. Wat denk jij anders terugdenkt aan gisteravond? Uh, ja, niet zoveel eigenlijk. Ik, uh, drie puntjes. En voor mij natuurlijk een bijzondere wedstrijd. Dat je geëerd bent voor de wedstrijd, maar voor de rest niet, uh, niet bijzonder. Hè. En scoren nog ook. Nog een doelpuntje maken. Dus dat is uh, ja, voor mij wel een, uh, een geslaagde avond. Natuurlijk was de wedstrijd niet, uh, niet al te best. Maar ja, dat gebeurt wel eens. Ja, nu gaat het op dinsdag, hè? Ja, dat is wel leuk. En dan hebben we hebben natuurlijk ook gewonnen. Uh, verrassend uh, tegen Turkije uit. Dus uh, ja, we kunnen aan de bak. Ken je dat team van Roemenië? Nou ja, niet, niet meer zoals ik het vroeger kende eigenlijk. Uh, alleen, uh, ja, ik bedoel, ze winnen daar wel. Ze hebben nu ook uh, 9 punten. Dus het wordt wel een hele zware pot en nou ja, misschien ook wel een beslissende wedstrijd. Omdat? Nou, omdat je natuurlijk gelijk staat. En uh, als je daar uh, kan winnen, maak je natuurlijk een uh, hele grote stap. Van ja, Gaalkennende uh, gaan jullie in ieder geval proberen om daar te winnen. Ik bedoel, het gaat wel op de aanval. Ja, maar dat doen we toch altijd. Ik, bedoel, uh, ik heb bijna wedstrijden gespeeld en we hebben geprobeerd te verliezen. Dus uh, wat dat betreft, uh, <laughs> ik ga ervan uit dat we daar ook uh, gaan winnen. Ja, maar als ik dan weer verder denk van uh, gisteren sparen die mensen, haalden mensen eerder uit, uh, uit de wedstrijd. Jou bijvoorbeeld ook. Dat is allemaal daarop gericht. Uh, ja, waarschijnlijk wel. Dus, uh, maar dat, is ook wel, dat kan ook in zo'n wedstrijd als gisteren. En uh, dat we dan weer, ja, dinsdag weer, weer 100% fit zijn. Ja, en, uh, en Klaasie erbij gehaald? Verbaasde jou dat eigenlijk? Oh, dat heb ik eigenlijk ook net gehoord. Dus ik, uh, is hij er weer bij, hè? Ja, Klaasie is er bij een Elia. oh kijk, nou ja, dat, uh, dat is nieuws voor mij. Dat overlegt hij niet met jou. Dat heeft hij niet overlegd, nee. Maar dat zegt meteen wel wat, Dik. Als Klaasie erbij komt, dan weet ik wel uit welke hoek de wind gaat waaien. Nou ja, die, dat vindt hij een hele belangrijke speler voor het elftal, dat heeft hij al uh, laten blijken, niet alleen aan jullie, maar ook aan ons, dus uh, nou, wat dat betreft is het ook geen verrassing dan. Ja, want als Klaas erbij komt, dan gaat Klaas spelen, en dan gaat Klaas hier spelen uh, ja, met de punten achter, maar de bal naar voren. Dat zou fijn zijn, ja. <laughs> nou ja, goed, uh, ik bedoel, uh, het is zijn kwaliteit, hij, uh, hij draait altijd goed open en, uh, ja, dat, dat, dat zie je dat, dat gisteren dat, dat, uh, te weinig gebeurde. Dat je dan toch te veel breed speelt. En uh, ja, steeds minder voor de goal kwam eigenlijk. En dat was jammer. Ja, want dat is een beetje de sleutel toch. Hè, naar voren spelen. Ja, dat is belangrijk. Zeker als de, als de tegenstander de bal inlevert. Dan moet je eigenlijk de eerste bal naar voren. En uh, ja, dat, uh, dat is tegen Andorra was dat vaak... Uh, ja moeilijk of het werd niet gedaan en dan zie je dat je gewoon een hele moeizame wedstrijd speelt. Ja. Kijk je nou uit naar dinsdag naar zo'n vol stadion mensen die bovenaan staan samen met Nederland in zo'n pool dat wordt wel toch? Ja dat is toch wel. Uh, Roemenië uit voor mij ook een nieuw stadion daar dus uh, ja, dat wordt interessant en uh, ja, volle bak dus ik kijk er erg naar ze. Rafael van der Vaart tegen Bert bed uh, maaldring vond groenendijk uh, wat mij opviel. Uh, of hij wat wist van het Roemenië van nu, toen zei hij nee. Is het dan niet meer gebruikelijk dat je als speler verdiept in de tegenstander? Wa hoe gaat dat? Wacht je dan tot de bondscoach dat vertelt? Of hoe gaat dat dan? Ja, zij krijgen wel beelden te zien natuurlijk. Maar ik denk dat hij bedoelt dat ja, Roemenië van een aantal jaar geleden, als je denkt aan de periode met, uh, met Haji, ja, dat waren natuurlijk spelers die, uh, die dat Roemeense voetbal naar een ander niveau brachten als dat het de laatste tijd is. En ja, ik denk dat er gewoon minder bekende spelers zijn op het moment. Maar zij krijgen natuurlijk wel beelden te zien, een analyse. En ze krijgen echt wel te horen uh, wie er gaan spelen en wat die kwaliteiten zijn. Ja, dat, dat wordt heel nadrukkelijk. Je hoort bij de voorbereiding van de wedstrijd en Ik, dat ja, gebeurt dan morgen of overmorgen? gaat dat. Ja, natuurlijk. Uh, de komende dagen is daar tijd genoeg ja, voor. Ja. Um, ja Verdedigend is er eigenlijk helemaal niet zoveel uh, te bespreken. Want de verdediging heeft weinig, uh, relatief weinig te doen gehad. Nee, Del en Janmaat hadden we het gisteren even over. Die, die leek wat uh, te veel druk te voelen. Of, of, ja, zo'n jongen wil zich natuurlijk heel graag dan laten zien. Het is uh, in de Kuip. Um, ja, en wordt dan voornamelijk uh, wordt hij dan beoordeeld op zijn aanvallende impulsen. Nou, daar heeft hij uh, er best wel wat van gehad. Nou, de voortzetting was niet altijd even gelukkig. Uh, hij pakt ook nog een gele kaart. Ja, Dat heb je. Als je net in zo'n elftal komt, dan wil je heel graag wil je, je laten zien. En dan doe je misschien wel eens wat te veel. Waardoor hij uh, ja, niet, uh, niet altijd uh, natuurlijk de goede keuzes maakte aan de bal. Klaasie en Elia die zijn er nu bij. Ja. Is, is dat een, uh, een logisch, logische keuze? Ja, ik heb gelezen van de bondscoach vandaag dat hij uh, ja, toch iemand... Erbij wilde halen die echt specifiek aan de linkerkant kan spelen. Nou, Lens heeft daar gisteravond gespeeld. Die heeft dat in de ogen van de, de bondscoach uh, gewoon goed gedaan. En, uh, maar is natuurlijk geen uh, echte linksbuiten. Speelt liever in dit punt of dan op rechts. Ja, je hebt natuurlijk Narsing die, uh, die gaat spelen. Zoals beloofd. Aan de rechterkant. Dus Schaken zal er dan wel uitgaan. Ja, en van Persie zal uh, ja, toch weer in het punt terechtkomen. Maar Elia erbij is misschien dan toch om eventueel Lens te vervangen die waarschijnlijk wel begint. Ja, maar goed, Elia is, is, is uh, lang uit vorm geweest, in ieder geval uit, uit beeld. beeld, uh, tijd niet gespeeld. Uh, ja, dan wordt het toch allemaal wat minder. Bedoel, daar weet jij als voetballer alles van. Je moet ja. alles onderhouden. Ja. Uh, denk je dat hij goed genoeg in vorm is om het nu aan te kunnen? Ja, hij speelt nu uh, wel weer. een wedstrijden bij Werder Bremen. En het is wel een specifieke buitenspeler met veel snelheid. Dus ja, je de gedachte wel volgen, zeker als Lens aan die linkerkant begint... en het misschien niet brengt, dan is het wel prettig... als je zo'n jongen achter de hand hebt. Ja. Dus dat is wel een logische keuze. Ja, die um, Klaasje wordt nu overgeheveld van uh, Jong Oranje. Ik vroeg het aan, uh, aan Bas Stichler, uh, die bij de training stond uh, van, eerder vanavond ook al. Het feit dat hij Klaasje nu vraagt... Uh, he, ze hebben met 2-0 wel gewonnen, Jong Oranje... Maar goed, van Slobekeijen geloof ik aan mijn hoofd. Ja. Uh, 2-0, dus de return zou je zeggen, dat komt wel goed. Maar je zou ook kunnen zeggen dat die Klaasie dus dusdanig belangrijk voor het zelf elftal nu al vindt... dat die het jonge Oranje die return nu gewoon laat schieten. Ja, het is een heel groot compliment aan het adres van Klaasie. En de, de stoormachtige ontwikkeling die hij gemaakt heeft in de wedstrijd tegen Turkije... Ja, vond ik dat hij wat minder uh, speelde waarom hij nou zo uh, geroemd wordt. Hè? Altijd vooruit. Toen was het echt een beetje terug en breed. Ja, maar dat hoorde maar... je later in de kritiek ook wel terug. Ja, dat, uh, hij speelde goed, maar Mo het moet... Ja, vooruit. En vooruit. dat heeft hij tegen ja. Hongarije heeft hij dat weer heel goed gedaan. Maar het is een jongen die zich uh, heel goed ontwikkelt bij Feyenoord. En ja het is echt een, een heel groot talent voor de toekomst. En vooral ook, hij heeft een beetje wat Snyder heeft. Die, die draaien altijd uh, vooruit. En uh, dat, is, dat lijkt heel makkelijk, maar dat is het niet. Want je kan wel vooruit draaien, maar als je hem iedere keer kwijt bent heb je een probleem. En hij is hem zelden kwijt. En dat geldt natuurlijk ook voor Snijder. Die hebben toch die kwaliteit om altijd de goede kant weg te draaien. Ja, aanvallend denkende middenvelder. Ja, en, en zeker. Dat is belangrijk in die positie. Um, wat verwacht je van Roemenië? Nou, Roemenië moeten we, moeten we zeker heel serieus nemen. Want het is natuurlijk knap als je uitwint bij, bij Turkije. Dat is niet makkelijk in een, in een heksenketel. Dus die hebben wel... Op het moment hebben ze wel een, een flow, hè, zoals dat heet. Ze winnen de wedstrijden, dus ze hebben 9 uit 3, Dat is ongekend. Dus die, ja, die kunnen, denk ik, vrij uitspelen tegen Nederland. Want niemand zal verwachten dat ze zomaar even van Nederland winnen. Ja. Ja, dat is een heerlijke uitgangspositie ja. voor de Roemenen. Ja, gelijk spelletje was beter geweest tegen Turkije. Ja, nou, dat daar zaten wij, op zaten wij wel op te hopen, ja, ja, maar ja, dat is dan, niet gebeurd. Ja, nee, dat klopt ook wel. Uh, dan uh, gaan we uh, zo nog even over naar de stand in de pool kijken. En kijken wat voor mogelijkheden er verder nog zijn in de overige wedstrijden. Eerst even naar je clubpie. Naar uh, Leiden tegen Zwolle, Ragnar Imeijer. Vrije worpen, twee stuks in totaal voor Zwolle. 66-52. Eerste gaat erin van Daryl Webb. En die legt nu aan voor zijn tweede schot. En ook dat is raak. 66, 53, maar nog wel 50 seconden minder zelfs te spelen. En het lijkt er dus op dat Leiden wel met dat verschil van 13 punten. Dat die ploeg, de ploeg van toon van helft de eerste seizoensoverwinning thuis gaat boeken. Dan moeten er nog vele volgen. 34 wedstrijden in totaal. En dan nog de play-offs op de rand. Van de cirkel onder het bord. Zoeken naar Slachter bijvoorbeeld. Uiteindelijk afgelegd op Kello. Die gaat voor een driepunter. Maar die is mis. En dan kan Zwolle nog een keer weg. Met een inzet van Williams. Daar is ook een poging tot een driepunter. En die gaat er ook maar weer in van Veen. En zo is het 66-56. Maar zitten we wel in de laatste inmiddels. 10-11 seconden van het duel. En dat betekent dat de eerste overwinning een feit is voor... Leiden, de eerste thuisoverwinning, wel te verstaan. Want vorige week was er ook al een zegen toen op Den Helden. En daar is het laatste signaal van de zoemer: 66-56. Leiden tegen Landsteden Zwolle. Dat vanaf de eerste seconde in deze wedstrijd heeft achtergestaan. Zeker geen hele grote score op het bord. Maar de overwinning die is binnen. Vanavond in sfeervol Leiden tegen Landsteden Zwolle. Goed, de punten zijn binnen in Leiden. Goed Friesen. nieuws. Goed nieuws. Goed, um, we gaan even naar de pool kijken. Nederland eerste, Roemenië tweede. We zeiden net al, ja, die Roemenen die barsten nu van het zelfvertrouwen. wordt een moeilijke ja. uitwedstrijd. We gaan het even vragen. En Nick Kovalenko is kenner van het Roemeense voetbal. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Wij bellen u in Roemenië. Uh, nee, ik ben wel in Nederland. Ah, u bent in Nederland. Maar u heeft het ja. Nederlandse, de Roemeense media uh, op de voet gevolgd. Dus wij waren, Absoluut. Benieuwd, Absoluut. wij waren benieuwd hoe er uh, in Roemenië is gereageerd op, uh, op de overwinning op Turkije, met name. Is dat zelfvertrouwen inderdaad uh, enorm toegenomen? Het is, het is een euforie. En uh, ja, uh, ze leven. Van, ja, je moet wel voorstellen dat uh, de frustraties van de afgelopen, weet ik veel, denk ik tien jaar. Uh, nu zijn ze een beetje wel bevrijd. Dat ze eindelijk... in uh, een belangrijke wedstrijd gewonnen wordt. Mm -hmm. Dus ja. dat is gewoon een, een euforische... staat daar. In alle opzichten. Dus in de, vooral in de media. Ik kan het niet voorstellen. Maar dat is gewoon... Uh, ja, die... Uh, dat is gewoon te gek. Ja. En ja. Hoe, hoe kijken ze dan... Uh, richting die wedstrijd van, uh, tegen Oranje... van dinsdag? Uh, ja, uh, na deze, na deze, uh, deze uh, wedstrijd tegen Turkije, dan krijg je wel dit, uh, ja, dat heb je altijd met extreme te maken. Hè. Dus uh, en op die moment um, dat is een euforische, toest dus euforische toestand, In die toestand denken ze dat nou Nederland te pakken is. Mm -hmm. Oké, okay, nou laat ze dat vooral <laughs> denken. <laughs> ja, natuurlijk wel, maar het, het, het, het, is, het is wel een, een, een, een, een, is een typische uh, ja, Oost-Europese, Oud-Europese uh, toestanden. Ja. Van die ene extreem naar die andere. Ja, het is eigenlijk een vorm van uh, dronkenschap van geluk. Moeten we het zo zien? Dat mag, mag je ja, wel uh, goed zeggen. Ja, ja. Maar, maar, nu even, maar nu even reëel, als je kijkt naar de ja. voetballers. Uh, ja. puur secte kwaliteiten die ze hebben, ja. zijn ze ja. dan in staat om oranje te verslaan? Ja, dat duurt me al lekker lang. Goed zo. Mits, Mits, Mits. <laughs> ik, ik denk niet uh, in de zin van uh, ze, ze, uh, zou nooit, ze, ze zullen wel beginnen met het idee van één punt pakken. Dus. Uh, Roemeense elftal onder leiding van Pizzurke zou nooit uh, naar het uh, spelen voor dienst. Mm -hmm. Dat is punt 1. 2. Mm -hmm. uh, of ze wel de Nederland kunnen, kunnen uh, pakken. Ik denk dat het alleen, alleen als Nederland, dus als, als, als een van de Nederlandse spelers, een hele grote blunder maakt. Die in de zou zal veroorzaken, dan wel. Ja. Maar in principe. Ik, ik ga vanuit van een gelijkspel, uh, Doelpuntloze uh, gelijkspel. Uh, een spel die uh, misschien daar niet, niet de moeite van zal zijn om te zien. Ja. Overigens over blunders gesproken, uh, Vondse Groenendijk heeft die goal gisteren ook gezien. Het was volgens mij een dramatische blunder van die keeper uh, die veel te ver uit zijn goal kwam waar dat ja. doelpunt uitkwam. Dus, dus dat is een beetje zo'n uh, zo moment waar u op doelt waarvan u zegt van nou ja, dat, als dat bij Nederland gebeurt dan gaan ze voor de goal liggen en dan kom je er niet meer doorheen. Is dat zoiets? Ja. Ja, ja, ja. volgens ja, ja. hoe moet Nederland dat dan aanpakken? Nou, ja, ja, geen blunder maken uh, lijkt mij nee, uh, eerst de vrijste. Dat, te dat, maar. dat, dat wordt, dat wordt lastig. Dat wordt lastig. Nou, ze willen denk ik de Roemenen wat laten komen ook. En dan zelf ruimte krijgen. Hè? Want uh, als je vol op de aanval gaat spelen, dan, dan speel je misschien de Roemenen wel in de kaart. Ja, meneer Kovalenko, wat, wat is het basissysteem van de Roemenen? Uh, spelen ze heel verdedigend of dreigen ze er ook er uh, wel eens uit te komen? De, de, de, de, de, uh, Piet dus die, die coach van Roemenië, is bekend voor een, een bekende liefhebber van Catenaccio. Ja, ja. Dus de dus zullen dus het Roemeense team zal nooit die spel maken. Uh -huh. Dus ze spelen, ze spelen totaal defensief, maar in vergelijking met bijvoorbeeld met Andorra, die hebben wel heel veel betere spelers. Dus die kunnen wel dus op counter, ze doen op counter. Ja. Ja. En die, als, als, als een kans komt, ja, dat is wel, wel, zijn wel gevaarlijk. Ja, ik heb gelezen dat de Roemenen met name bang zijn voor de snelheid van, uh, van, van Oranje. Oranjefonds. Is dat uh, terecht? Ja, dat klopt. En daarom zullen ze ook uh, ja, tegen de 16 meter aan verdedigen. Zodat die ruimte er niet ligt. Die snelheid uh, moeilijk te benutten is. Ja, meneer Kovalenko? Ja, maar ze spelen altijd, uh, uh, ver, uh, uh, altijd verdediging hun, op hun, hun helft. Tegen hun 16. Dus het is niet, niks bijzonders. Uh, ik denk dat je. Dat je uh, uh, als je als, als, als, als een kans wil maken, dus, uh, wat Oranje betreft, dan moet je gewoon dus een spel maken. Dus bouwbezit, bezit, ...de snelle bouwcirculatie en geduld. Dus geduld tot een kans komt. Ja, ja. En niet meer dan dat. Hè. Dus gewoon helemaal die, die spel dichtbord. Dicht maken, dus dat die, die uh, counter niet mogelijk is. En voor de rest gewoon afwachten. Ja, Nou, prima, dat, uh, bedankt voor de tip. We, we gaan het doorgeven. Nou, uh, bovendien moet ik u, u vertellen dat uh, um, de keeper van Roemenië bijvoorbeeld is een hele goede keeper. <laughs> maar die, die maakt altijd een, een grote fout in de wedstrijd. Dat is altijd een regel. Is in Roemenië is wel bekend daarvoor. <laughs> Ja, ja, dat is, dat is wel zo. En het uh, tweede punt is... Moetou um, uh, zou wel, uh, denk ik, een, een belangrijke rol krijgen. Moeten, ja. Ja, uh, uh, volgens mij zou hij een, een, een, een, een, zeg maar, een, een belangrijke uh, speler zijn in een show van Roemenië. Als, als het goed gaat met Roemenië, dan is, is moeten dus die... die uh, in uh, zeg maar, die, die belangrijkste pion. Ja, ja, als het goed gaat, dan uh, heeft hij het uh, gedaan. En als het fout gaat, dan heeft de rest behalve Motu, het gedaan. Uh, goed, ik, we, gaan het af, we gaan het afwachten. Het wordt een, een boeiende dinsdag, een boeiende wedstrijd. Sowieso. Uh, bedankt voor de, voor de informatie. Nick Kofferlenko, goedenavond. Goedenavond, plezier, alle, avond, plezier die, dag, dag. bedankt. Dag, Kenner van het... Uh, Roemeense voetbal dus. Uh, even een standje uh, erbij pakken. Nederland 9-3, Roemenië 9-3, Hongarije 6-3. Turkije staat op uh, drie punten, maar drie wedstrijden. Die uh, zijn al bijna gezien. Ja, die hebben al twee cruciale wedstrijden hebben ze verloren. Dus uh, die zijn zo goed als weg. Ja, nou ja, goed, we hebben tien wedstrijden. Dus, uh, Jawel, dus maar goed, er zitten natuurlijk ook wel wedstrijden bij tegen hele kleintjes. Dan zullen ze allemaal geen fouten maken. Dus dan blijven er niet zo heel veel wedstrijden over. Nee, je hebt niet zoveel wedstrijden om in te halen. Bedoel je, te nee, ja, daarachter Estland en, uh, en Andorra die staan op... Uh, 0. Goed, gaan wij naar uh, de zuidenburen. Uh, uh, wat hebben ze gedaan? Uh, 3-0 gewonnen van uh, Servië. Ik heb het idee dat we in Nederland steeds meer fan worden van België. Heb jij dat niet? Ja, dat heeft iedereen wel een beetje. Het is natuurlijk onvoorstelbaar. Als je, als je, het is heel knap hoor, om bij Servië uit 0-3 te winnen. En, en ook nog overtuigend dat Belgische voetbal... Dat, is echt, uh, ja, dat, dat gaat echt de weg omhoog. En wat heel erg opvallend was voor mij... Hè, dat, bijvoorbeeld een, een, een Dries Mertens... Hè, die was maar invaller gisteravond, dat is toch een dragende speler bij PSV, geeft iets aan over de kracht van het Belgische elftal op het moment. Hij speelde met uh, Chudley aan de zijkant en de Bruyne, en dus er was geen plek voor, voor Mertens, en die was daar best wel teleurgesteld over, maar dat geeft aan hoe sterk die selectie is, en dat zij eventueel ook nog oh, mensen kunnen brengen vanaf de zijkant. Ja, uh, allemaal Schreurs. Onze correspondent in België. Dag allemaal, goedenavond. Goedenavond, Robert. Ik ga volledig akkoord met alles wat ik al gehoord heb. Maar, ja. Ja. Zeg maar, weet je, ik kan me nog herinneren. Een paar jaar geleden, volgens mij, is dat niet langer dan drie jaar geleden. Dat een wedstrijd van het Belgische nationale team gewoon niet op televisie kwam. omdat niemand het wilde uitzenden. Dat is waar, dat is niet zo lang geleden. Is dat drie jaar geleden of maar, zo? Ja, ja, het was onder René van der Rijken. Dat was dus net voor Dick uh, Advocaat, de bondscoach werd. Dat is toch. Uh, ja, niet zo heel lang geleden. Nee, een jaar of vier. Ja. Maar ja, dat is in, intussen is er een uh, wisseling van de wacht geweest. Er is er een jonge generatie aangetreden. Ik denk dat jullie die namen intussen even goed kennen als wij ze kennen. Ze spelen in grote competities. Dat is eigenlijk een ongekende weelde voor ons in België. We hebben nu een twintigtal spelers voetballen in de grootste competities. En ja, daar, daar wordt aan gesproken van een gouden generatie. We hebben dat nooit gekend. Ja. Na die, die, die overwinning op Nederland, hè? toen had je al het gevoel... Ik was kort daarna was ik even in, in België en dan, dan hoor je gewoon dat mensen erover spreken. En dat mensen zeggen: ja. We zijn er weer, we horen er weer bij. We zijn weer echt een voetbalnatie. Uh... Ja, dat was al een beetje een aanzet bij de Olympische Spelen. In Peking, toen hadden we dan een Olympisch Elftal. Dat was in grote mate de ploeg die nu op het veld staat uh, als A-team. En toen zagen we toch al uh, die gouden generatie openbloeien. Maar ja, dat heeft dan toch nog enkele jaren gekost voor het zover was. Maar nu staan die jongens allemaal klaar. En ja, we hebben dat allemaal de voorbije jaren gevolgd. Hoe die zich ontwikkelden. Ja. Hoe die ook naar grote clubs gingen, naar Grote Competities. En ja, ik denk dat ze er nu klaar voor zijn voor het grote werk. Ja, merk je ook dat de mensen in uh, de Belgen zelf, het volk, weer trots is op het nationale team? Ja, natuurlijk. Daar zijn twee redenen voor. Maar de tweede gaan jullie lachen. Dus ik zal eerst de eerste, de eerste <laughs> reden is voor de derde keer is het stadion volledig uitverkocht dus het is nu dinsdag thuiswedstrijd tegen Schotland en ja, het is uitverkocht, wij waren dat niet meer gewoon en uh, de mensen beginnen het volkslied mee te zingen want je moet weten, in België leren dat niet op school, ik weet niet hoe dat komt maar we hebben nooit het volkslied leren zingen op school en nu zingt iedereen dat mee uh, zelfs de bondscoach heeft nu het volkslied uit het hoofd geleerd, heeft het meegezongen er ontstaat een nationaal gevoel rond het team wat we nooit eerder gekend hebben ja, uh... Um, wat, wat, wat wordt er verwacht tegen Schotland? Ja, we moeten zeker winnen, want Schotland heeft uh, verloren tegen Wales. En Wales was toch wat een zwak broertje. Dus door die nederlaag van de Schotten, uh, 2-1, uh, ja, is België echt wel favoriet. Bovendien, uh, de prestatie in Servië was dermate sterk en overtuigend... dat je ook uh, moeilijk nu met een gelijk spel kunt tevreden zijn. Ja. In Zuid-Korea Japan was Oranje, oranje zeg ik, bij nadruk, en niet bij. Maar dat was ook de laatste keer dat België meedeed, hè? Ja, nadien hebben wij de boot en de trein telkens gemist. Maar dat kwam omdat wij uh, na 2002 echt geen generatie meer hadden van, van betekenis. Dus in, we hadden nog in Japan, Wil Mots was toen de belangrijkste speler, die is nu de bondscoach. En uh, je had nog Gert Verheyen, dat was dan de. de, de de belangrijkste speler van Club Brugge. Maar we hebben dan toch uh, ja, vijf, zes jaar gesukkeld met spelers die toch echt niet dat niveau hadden. We hadden toen bijvoorbeeld Thomas Buffel, die jullie nog kennen van bij Feyenoord. Die was toen een vaste waarde. Maar ja, dat zijn toch niet de jongens die het internationaal niveau hebben. Maar zo hadden wij er toen te veel En die zijn afgelost intussen door de jongens die jullie nu ook allemaal kennen. Ja, droom jij ook van een uh, WK-finale België-Nederland? Uh, elke avond. <lacht> Sinds augustus elke avond. <lacht> we hebben ook een beetje een complex afgegooid tegenover de Nederlanders. Want ja, kijk, wij, kijk ik mag dat niet te hard zeggen, maar ja, we hebben toch altijd dat al jullie wat opgekeken. Jullie hadden inderdaad twintig spelers, topspelers, jarenlang. En wij hadden dat niet, we hadden er maar enkele. Maar eindelijk zijn wij ook op dat punt geraakt dat we kunnen zeggen, we hebben de keuze. Je hebt het net gehoord, drie Mertens is bangstetter. Ja, dat is een wereld die wij nooit gekend hebben. En dat leidt ook tot een, tot een nieuw zelfvertrouwen. Ja, ik denk dat een mooie periode is aangebroken. Ja, zeker. Goed, dankjewel allemaal. En uh, succes dinsdag met jullie nationale selectie dankjewel. tegen uh, Schotland. Servië, België 0-3, Macedonië, Kroatië 1-2 en Wales tegen Schotland 2-1. Dinsdag Kroatië, Wales, Macedonië, Servië en België tegen Schotland. Dus België 7, Kroatië 7, Servië 4, Wales 3, Schotland 2. Ik heb altijd zo'n gevoel dat... Klaas Rangers is dan failliet, maar ik heb nog steeds wel zoiets... dat Schotland uh, nog steeds een voetbalnatie ja, is. is maar... Ja, misschien qua naam, maar... Het is eigenlijk al heel lang mis hoor, in Schotland. Uh, ook onder Bertie Vogels, uh, het, het is, Ja daarvoor. Het zijn gewoon magere jaren in het Schotse voetbal. En ze ontbreken bijna altijd op de grote toernooien. Ja. Maar terugkomend, dit is wel een sterke pool. Maar wat, wat ook knap is van België tot nu toe... Zij gaan ook weer uitwedstrijden winnen. En als je de hel van Belgrado overleeft met 0-3... ze hebben al gewonnen in Wales... Ja, dat, uh, dat geeft wel aan uh, dat het echt goed gaat daar. Ja. Groep B, Italië, won met 3-1 in Armenië. En uh, Denemarken speelde met 1-1 gelijk tegen Bulgarije. Italië gaat een kop met 7 punten uit 3 wedstrijden. Italië, zwaar favoriet. Uh uh, mag te gaan En waar ben, ben je met mij eens? Ja, dat, uh, dat, dat is echt leuk om te, om te zien. Als je dat gevolgd hebt, hoe dat uh, gegaan is de afgelopen jaren. Nou, op het EK hebben we natuurlijk gezien dat de Italianen... in één keer heel anders gingen voetballen... onder die uh, nieuwe bondscoach Prandelli. En die heeft uh, daar echt uh, iets veranderd in het, in het voetbal. Het is, uh, of die heeft daar iets veranderd. Het is echt aanvallend geworden. En dat was het jarenlang niet... Maar nu speelt de Italiaanse ploeg weer vooruit en dat is hartstikke leuk om te zien. En ja, ze zijn zeker favoriet en ze doen het dan ook naar verwachting. staan weer bovenaan in die pool. Ja, wat mij een beetje tegenvalt als ik het lijstje zie is Denemarken. Twee punten uit twee wedstrijden. Ja, die zijn niet goed begonnen. En ja, toch een ploeg die ook afgelopen EK erbij was in de pool van Nederland. Um, ja, dat valt tegen. En als je twee keer gelijk speelt, ja, dan sta je meteen een punt of vijf achter. En dat is uh, wel veel hoor in zo'n pool. Ze speelden tegen Bulgarije, volgens mij, uit. Inderdaad, er was wat te doen. Bulgarije trouwens met tien man, dat kreeg al vroeg rood. Er was wat te doen rond uh, Metilica, dat is een Deense verdediger... die wij nog kennen vanuit de Nederlandse competitie. Hè? Bij Excelsior, Feyenoord en Nac Breda ja. gespeeld. Er werden weer oerwoudsgeluiden, uh, die, die rolden weer van de tribune. Het was niet uh, de eerste keer. Eerder kregen ze al een boete voor 10.000 euro. Wat, wat, wat moet de FIFA hier aan doen? Het ja, is heel moeilijk uit te bannen in, in, in het voetbal... Want overal duikt dat weer in één keer op. en ja, Het is betreurenswaardig, maar wat kun je daaraan doen? Je kan een land straffen, je kan puntenmindering geven... Een forse boete. Maar dat helpt niet. Het is, het is niet uit te bannen. En, en je komt het nog wel eens tegen, met name in die voormalige Oostbloklanden. Ja, dat is gewoon jammer. Hm. Goed, dan naar groep C. Uh, Duitsland. Je was gisteravond hier. Um, ja, we hadden op het rechter scherm hier het Nederlands elftal aanstaan en uh, op het andere scherm hadden we Duitsland aanstaan. Uh, op een gegeven moment zaten we volgens mij alleen maar naar Duitsland te kijken. 6-6-1 ja, wonnen ze in Ierland. Ja, geweldige wedstrijd om te ja. zien. En, maar de Duitsers kregen ruimte. En als je ze dus ruimte geeft, ze hebben echt een ploeg die kan zo verschrikkelijk goed voetballen. En ja, we hebben ook prachtige goals gezien. En ja, dat Ierland in eigen huis werd echt helemaal weggespeeld. En geeft wel aan de kracht van dit Duitse elftal. Ja, Tim de Wit is uh, de correspondent in, uh, in Duitsland. Tim. Hoe trots waren de Duitse kijkers op hun Duitsland? <laughs> ja, natuurlijk wel trots. Kijk, de, dit is wel een klinkende overwinning. Zeker als je kijkt naar de vorige wedstrijd van de Duitsers. Die was tegen Oostenrijk. En die werd heel moeizaam gewonnen met 2-1. Kwamen ze echt uh, heel goed weg. Uh, vlak voor tijd weet ik nog grote kans voor een autofiets toen. En toen was er eigenlijk heel veel kritiek op uh, het Duitse elftal, moet ik eerlijk zeggen. Want ja, uh, ze, door die uh, nederlaag op het EK tegen Italië... Uh, was het EK niet echt geworden wat iedereen ervan had gehoopt. En ja, toen dus een beetje moeizamer start. Maar gisteren ja, stonden ze er natuurlijk wel. En uh, kunnen we inderdaad wel zeggen dat de Duitsers uh, ja, het lek boven hebben, zogezegd. Ja, kan je uitleggen wat de kracht is van dit Duitsland? Nou ja, ze hebben natuurlijk gewoon heel veel kwaliteit. Uh, met name de aanval op het middenveld. Uh, middenveld met Eusio en Kedira. Uh, allebei van Real Madrid. Schweinsteiger en Muller. Allebei van Bayern München. En dan in gisteravond met Royce en Kloos. Ja, dat, dat is natuurlijk gewoon echt een, een elftal van wereldklasse. Uh, het is overigens ook het, uh, hetzelfde elftal grotendeels als tijdens het EK afgelopen zomer. Ook nog steeds dezelfde bondscoach, uh, Joachim Leu. Dus ja, die bouwen rustig door richting het WK, zou je zeggen. Met drie gespeeld, negen punten. Ja, opmerkelijk trouwens. Özil die uh, uh, van de zomer waren de, geloof ik geruchten dat hij weg mocht bij uh, Real Madrid. Hij komt daar nauwelijks aan spelen toe. In de Amsterdam Arena mocht hij dan nog wel even invallen. Maar uh, hij, bij uh, de Duitse elftal kan hij zo mee, hè? Ja, ja, dat is natuurlijk, ja, dat hebben jullie, gisteren, wat jullie net al zeiden, gisteravond ook kunnen zien. Hij is echt een beetje de baas op het middenveld. Het is natuurlijk ook een ongelooflijk goede en mooie voetballer om naar te kijken. Ja, en hij neemt zeker de Duitsers uh, in dit soort wedstrijden... waar er inderdaad ruimte komt, zoals Vons net al terecht zei... neemt hij de Duitsers echt op sleeptouw... en ja, zet hij keer op keer natuurlijk de aanvallers op prachtige wijze uh, vrij ja. voor de keeper. Uh, aan de andere kant viel wel op dat Lukas Podolski, dat is toch ook echt een, een vaste waarde... de afgelopen jaren in het Duitse elftal, die begon gisteren op uh, de bank. En ik denk dat dat voorlopig wel een beetje zijn plaats uh, gaat worden. Hij doet het bij Arsenal heel erg goed. Maar hij is toch in de pikorde, uh, lijkt het voorbij gestreven door Marco Reus... Uh, de aanvaller van uh, Borussia Dortmund. Ja, en ik, uh, als... Ja, Reus maakte gisteren twee uh, prachtige doelpunten. En nou ja, ik kan me dus niet voorstellen dat Podolski uh, de komende wedstrijden... weer in gaat komen, moet ik je nog ja. zeggen. Ja, dinsdag spelen ze tegen Zweden. Uh, Ibrahimovic. Zweden uh, de lastige uitwedstrijd tegen de Vareure eilanden. Het is niet te geloven zeg. Dat Zweden 20 minuten voor tijd stond dus nog 1-0 achter. En vervolgens de winnende een fromme goaltje van uh, Slatan, uh, Ibrahimovic. Maar toch verwacht je, hè, want Zweden zal tegen Duitsland toch iets anders gaan spelen, verwacht je dat dit de enige echte wedstrijd is voor de Duitsers in deze, in deze groep? Ja, eigenlijk wel. De Duitsers hebben een hele makkelijke groep, hoor. Uh, ja, gisteren dus tegen Ierland. Nou, dat hebben jullie ook kunnen zien. Dat stelde echt niet zoveel voor. En naar Oostenrijk uh, verder nog. Kazachstan en dus de Vareureilanden. Nee, dus, uh, je mag wel zeggen dat Zweden eigenlijk de enige gevaarlijke tegenstander is voor de Duitsers. Uh, en ja, inderdaad. De Zweden die maakten er gisteren echt een potje van uh, tegen de Vareureilanden. Dus nou ja, als, uh, die moeten echt wel uh, behoorlijk sterker voor de dag komen hier in Duitsland komende dinsdag. Om een beetje een kans te hebben. Want ja, als de Duitsers uh, het weer op hun heupen krijgen... zoals Gisteravond, Dan nou ja, moet ik eerlijk zeggen dat de kans me klein lijkt dat de Zweden uh, hier voor een stuntje kunnen zorgen. Maar ja, we gaan het zien. Dinsdagavond is het hier in Berlijn, Duitsland tegen Zweden. Oké, okay, mooie wedstrijd. Dankjewel, Tim de Wit. Even kijken naar uh, de andere uitslagen. Nou, Vareur Zweden 1-2 hebben we het over gehad. Kazachstan, Oostenrijk 0-0. Waarvan acte. Ierland-Duitsland dus 1-6. Uh, Duitsland heeft een 9. Zweden heeft er zes twee. Twee. een 6 uit 2. Ierland 3 uit 2. Oostenrijk 1 uit 2. En Kazachstan heeft er 1 uit 3. En onderaan Vareur met 0 uit 2. Laten wij invullen dat dat 0 uit 10 uh, ja. gaat worden, ja. lijkt mij zo. Ja, dat is de, dat is de <coughs> minste poel. Maar ook Zweden zal wel een maatje te klein zijn hoor, voor de Duitsers. En, en nog even terug op uh, Eusiel. Ja, die speelde wel heel goed tegen Barcelona. Um, heb ik echt op hem gelet. Dan was hij echt heel goed? Hij speelde niet in Amsterdam, viel hij in. Ja. Ja. Maar in Barcelona was hij, was of die wedstrijd was hij echt goed. Ja, maar ja, goed. Ik heb wel de indruk dat hij een beetje in de pixel wordt gezet om hem te verkopen. Heb jij dat niet? Ja, maar het is, het is toch een hele bijzondere, blijft een hele bijzondere speler. En ik, ik heb toch, ja, ze hebben natuurlijk uh, Modric ook gehaald. Maar ja, ik denk toch dat hij nog steeds een rol kan spelen, hoor, bij, uh, bij Real Madrid. Ja. Wat, wat raar was toen in die wedstrijd, trouwens, was dat dat natuurlijk in die halve finale die Duitsland speelde tegen de Italianen... dat Kroos dat de hele wedstrijd uh, op Pierlo moest spelen. Ja, dat vond ik eigenlijk raar, want in de grote toernooien... is het vaak de laatste tijd ja, toch tot de halve finale... en dan ineens houdt het op. En dat is wel vreemd. Maar het is wel een ploeg die, uh, ja, die bij de wereldtop blijft. Duidelijk. In groep E um, op papier geen Europese grootmachten. IJsland won van Albanië met 2-1. Uh, Slovenië met 2-1 van Zwitserland. Um, en, uh, even kijken. Noorwegen eindigde in 1-1. Moet ik even kijken tegen wie Noorwegen eigenlijk uh, is. Oh, dat was tegen ja. De Cyprus IJsland Zwitserland. Dus Slovenië-Cyprus 2-1. Albanië-IJsland 1-2 en Zwitserland-Noorwegen 1-1. Dat is wel een beetje een uh, wedstrijd met een uh, verhaal. Uh, we hebben al eerder uh, gezien. Waar was dat nou ook weer? Ja, De dus Duitse Montpel, Bundesliga Een tegen Schalke. Ja, precies. Daar Coach van uh, Montpellier. Richting Huub Stevens, middelvinger ja. opgestoken. En dan Opmar Hietsveld, de bondscoach van Zwitserland. Uh, we hebben net op internet even gekeken, Er gaan wat filmpjes rond. Een foto is er ook te zien waarbij hij uh, ja, zijn hand een beetje tegen zijn wang aandrukt... en dan zijn middelvinger opsteekt, richting, uh, volgens mij richting de vierde man... of richting uh, de scheidsrechter. Uh, hij heeft daar wel een verklaring voor gegeven, geloof ik. Ja, de, hij was nogal ja. boos op zichzelf, zei hij, vanwege het niet winnen van de wedstrijd. En, dus het was een gebaar naar zichzelf. Hij heeft uh, daar als excuus over aangeboden. Maar ja, een, een man met zijn status, uh, je, je, je, je vraagt je dus af wat zo'n coach bezielt op zo'n moment. Ja. Want je weet dat dat uh, onmiddellijk uh, de wereld overgaat. Ja, jij steekt natuurlijk ook je middelvinger op uh, naar jezelf op het moment dat het niet goed gaat. Uh, ja, ik vond het een heel slap uh, ja. smoesje. Maar ja. goed, het dus, gaat ik, wel gevolgen krijgen, denk ja, ik. Ja, want, want die coach van uh, Montpellier is, is ook geschorst. Hè? Die heeft volgens mij ook een wedstrijd schorsing gehad, of een fikse boete. Een ja, van de twee. Ja. Maar goed, een man met zo'n status, dat dit, dit, dit moet je toch niet doen? Nee, dat is heel vreemd. En ja, je vraagt je af uh, ja, waar het inderdaad vandaan komt. Is dat toch dan toch die emotie die, zelf, die zelfs zulke grote coaches... Hè, want het is nogal uh, een staat van dienst... ja, die dan toch met zo'n man, zo mannetje aan de haal gaan? Uh, dat, dat moet wel. Ja, wel een kop, 7 uit 3. IJsland 6 uit drie, dan Noorwegen vier punten... en daarachter Albanië, Slovenië en Cyprus met uh, drie punten. Dat is eigenlijk in potentie wel, een, uh, die, die pool E, wel eentje die nog wel spannend kan worden. Ja, en het uh, is ook wel leuk dat, uh, dat, dat IJsland eh, voor het eerst uh, sinds heel lang, denk ik, uh, meedoet. Want die hebben dan zes punten. En die Nooren, die hebben er dan vier. Dus het is wel een pool uh, waar, ja, waar misschien wel eens een keer een verrassing uh, kan vallen. Ja. Dan gaan we naar uh, groep F. Daar won Rusland uh, van Portugal met 1-0. Um, Ga gelijk naar José da Silva, uh, onze correspondent in Portugal. Uh, verrassende nederlaag, José. Goedenavond. goedenavond. Uh, ik heb zelfs verhalen gehoord dat uh, Ronaldo in tranen uitbarstte direct na afloop. Nou, ik denk dat het een beetje overdreven is. Uh, hij vond het niet leuk, maar hij vond het nooit leuk om te verliezen. Hè? Uh, Ronaldo, die uh, soms om te winnen ook niet. Hè? Want hij was niet zo blij af en toe met die doelpunten die hij maakte bij Real Madrid. Maar dat had weer al een andere reden. Ja, dat heeft met de... zijn relatiemaat te maken, geloof ik, als ik me goed zeg. Ja, dat zegt hij. Of ja. dat hij meer geld wilde hebben, dat weten we allemaal nog niet. Maar ja. dat komt een uh, deze dagen wel naar buiten. Maar ik denk dat het een beetje overdreven is. Ja, het is niet leuk. Uh, ik bedoel, hier in Portugal hebben ze gesproken over een blamage tegen Rusland. Want als je die vorige wedstrijd tegen Rusland bekijkt of Portugal heeft gewonnen of gelijk gespeeld. Maar verliezen ze altijd niet bij tegen die Russen. Ik kan mezelf zeggen in een wedstrijd hier in Lissabon was ze 7-1 maar liefst 7-1 van die Russen vonden. En terwijl die Russen toen, vond ik, zelf beter speelden dan gisteren dan, dan de laatste wedstrijd nu tegen Portugal, die ze met 1-0 hebben gewonnen. Maar de Portugezen hebben het voor zichzelf te wijten. De Russen hebben een paar kansen gehad en een van die kansen ging de bal erin bij de Portugezen Ja, er zit geen creativiteit op het einde. Ze doen het allemaal erg goed. Ze hebben ze overhissen het, hele, het spel de hele tijd. De grote sterren zitten erin. Maar als, het, als ze voor de doel staan, is er geen creativiteit. Zijn er geen oplossingen. En dan van die slappe schoten erin. Ja, daar, daar schiet je niet mee op. Nee. Dan is uh, komende dinsdag uh, het duel thuis tegen Noord-Ierland. Ja, Op papier mag dat natuurlijk geen probleem zijn. Maar ik kan me voorstellen dat de druk er nu wel op zit. Nou, die druk is enorm. Ik weet niet wat ze gaan doen tegen de Noordieren. We, we zitten trouwens in een pool uh, wat eigenlijk niet zoveel voorstelt, hè. behalve de Russen dan. Dat is uh, de zwaarste tegenstander, zeg maar, waar ze makkelijk ook van hadden moeten vinden. Maar voor de rest stelt het niet voor. Maar het is typisch Portugal, hè. ook een daanloop naar het EK de vorige keer. Hè, moesten ze ook in de play-off play spelen. ja. Want dan eindigen achter de Denen. Nog te de Denen die ook van Nederland hebben gewonnen, trouwens, met 1-0. Dat kunnen we ons allemaal nog herinneren bij de eerste wedstrijd. Maar in ieder geval, de Portugezen flikken dat elke keer weer. Hè. De zwakke tegenstanders en dan doen ze het nog niet goed. Nou, iedereen is erg benieuwd hier wat ze gaan doen. komende dinsdag tegen de Noordieren. Maar ja. volgens mij wordt het een, een, een voetbal. Een, een, een doelpuntenfeest. Daar gaan we vanuit hier in Portugal. Ja. Goed, ja, maar goed, jullie gingen er ook vanuit jullie wel even van Rusland zouden winnen. Dus, eh, ja, maar moet... geen doelpuntenfeest. Hè. Nee, nee nou, dat, dat is inderdaad. Dat 2-1, ja. 1-0. Het is moeilijk winnen in Rusland. En bovendien spelen ze op uh, kunstgras. En de Portugese, de Portugese spelers zijn daar niet echt uh, heel blij mee. Want ze spelen continu natuurlijk op natuurlijk gras in Europa. Die Russen zijn er natuurlijk aan gewend, maar de Portugese niet. Dus het is altijd een beetje moeilijk om in Rusland van de Russen te winnen. Maar ja, uh, doelpuntenfeest uh, tegen de noord dat zou best erin kunnen zitten. Maar uh, beloften zijn er natuurlijk niet. Um, nu ik je toch aan de lijn heb, is er al nieuws over een nieuwe coach bij uh, Sporting Club de Portugal. Ja, met zijn vier Nederlanders. Hè. Boularus, Schaars en Vervolkswinkel. En natuurlijk uh, Labiat. Um, dan zou je denken, nou ja, vier Nederlanders. Ze zoeken nu een nieuwe, nieuwe trainer. Misschien komt er een Nederlander uh, in het vizier. Uh, er wordt gesproken over Van Maarwijk en Coadria. Maar Fred Rut heeft al gezegd, dat uh, weten jullie uiteraard ook... dat hij uh, heel happy is bij Vitesse. Er zijn nog een paar buitenlanders die ook eventueel meedoen aan de race. Scolari, trouwens, uh, Luis philippe Scolari... De houdtrainer van Portugal, Brazilië en van Chelsea... Uh, die heeft gezegd of die zou gezegd hebben dat hij niet meer meedoet aan de race... Uh, dus die Nederlandse trainers, die twee van Maarwijk en Co-Adriaanse... ja, dat zal wel eventueel een logisch gevolg een natuurlijk gevolg zijn... Van, van die spelers die ook meedoen bij Sporting. We weten wel dat de algemene directeur van Sporting het gevraagd heeft aan die spelers. van, Ja, weten jullie een goede trainer, een Nederlandse trainer... die eventueel bij Sporting zou kunnen komen? En er dus zouden een paar namen zijn gevallen, waaronder van Maarwijk en Co-Adriaanse. Maar het gaat nu allemaal uiteindelijk om geld. Geld en geld en nog eens geld. Het mag niet te duur zijn, Sporting uh, heeft de financiële probleem... Problemen. Heel veel problemen zelfs. En uh, die trainer, ja, er moet wel een goede trainer zijn, maar het mag geen kapitalen kosten. En de vraag is of, uh, of het een van die twee wordt: uh, Adriaan of van Maarwijk, of een ander, een buitenlander. Want uh, Luis Fernandez, de oud-trainer van Paris Saint-Germain, zou ook meedoen aan, het, uh, aan die race. En Ernesto weer de oud-trainer van uh, Villarreal en Atletico Bilbao. Ja. Nee, goed. Als ze er niet uitkomen, kun je altijd Vons groenendijk nog even bellen. Die, uh... <laughs> die zoekt ook ja, nog ik een Ik sta baan. niet in dat rijtje, is wel teleurstellend. Nee. Ja, ah, ik ja. moet er nog even dit bij zeggen. Dat is vandaag bekend geworden dat. Dat de voorzitter van Sporting, Goudinje Lopes, heeft gezegd dat voorlopig, maar echt voorlopig de komende dagen geen aanstelling van een nieuwe trainer zal plaatsvinden. Dus we oh. moeten nog even wachten. Oké, okay, goed. Nou, dan, uh, ik zou zeggen, SMS even die kant op naar je vrienden. En wij, doen ons... Ons... wij doen die Russen wel een beetje tekort, ja. hoor, hier. Want uh, dat is, uh, ja, ik vind dat niet een vaste twee, hoor, in het op het totale formulier. Rusland, Portugal. Nee. Nee. Oh. Als je nee. gaat als dat Kijk, ja, wel, nee, nou, dit, maar Portugal wint niet zo heel vaak uh, van dit soort lastige uitwedstrijden als het gaat om uh, kwalificatiewedstrijden. Dat is waar. Ja, oh. dat is een groot probleem voor Portugal. Ja, dat was de vorige keer zo en het is deze keer zo. Uh, het is als het te makkelijk lijkt, het is alsof ze in de problemen komen. Ja, maar is het, als... lijkt deze wedstrijd dan op papier makkelijk? Dat, dat zie voor ik niet zo. Voor de denk ik wel, hè. Ja, want, ik zie dat niet, hè. Uh -huh. uh, ja, ja. ja, misschien ben ik ook teleurgesteld dat je me uh, net uh, niet noemt. Hoor. Uh, dat kan nou, ja, nou ja, goed. Noord-Ierland <laughs> is op papier uh, nog makkelijker. Dus we gaan zien uh, hoe dat uh, afloopt en of ze zich oh, inderdaad wel. onderschatten. Dankjewel, José. <laughs> José de Silva vanuit uh, Portugal. Rusland heeft een 9, Portugal 6, Israël 4 na drie wedstrijden. En daarachter Noord-Ierland en Azerbeidzjan met één punt. En Luxemburg heeft ook één punt, maar die hebben een wedstrijd meer gespeeld... dan naar uh, groep G... Uh, nou, niet echt een boeiende uh, pool. Zonder iets negatiefs te willen zeggen over de deelnemende landen. Liechtenstein, Litouwen 0-2, Slowakije, Letland 2-1, Griekenland, Bosnië-Herzegovina 0-0. Griekenland, Bosnië-Herzegovina 0-0. B hoe zit dat toch met die Grieken? Z bedoeld, de kwalificatie is vaak heel moeilijk. Maar toch redden ze het bijna iedere keer weer. Ja, dat, is dus, dat is dus wel weer zo'n land hè, in, in vergelijking met, uh, met, met Schotland, waar we het net over hadden. Ja, die zijn er wel altijd bij. En. Het is heel merkwaardig, want je kan nooit echt ontdekken waarom ze erbij zijn. Het is altijd een, een, een beetje vlees nog vis hè, als je ernaar kijkt. Het is stug, het is verdedigend. Het is, uh, ze maken een doelpuntje op een counter en ze pakken de eerste drie punten. En dan doen ze weer mee in zo'n toernooi. Maar ze zijn er altijd bij, dat is knap. En je moet er niet gek van opkijken als, uh, als ze dat weer gaan flikken. Maar het is geen ploeg waar je, waar je dan naar uitkijkt die je graag ziet spelen. Ja. Um, even kijken we bij Bosnië het zekel... Nou, dat is toch ook geen uh, slechte voetballer. Dus misschien moeten we ook uh, he, dat land niet. Uh... Nee, Jaco is, is geweldig. En uh, Ibizovic, uh, die andere spits die ze ook hebben voorin. Ja, dat is hartstikke leuk. Uh, Bosnië, Herzegovina, die zou ik het wel een keer gunnen. Maar dit is wel een pool uh, waarin echt een aantal landen aan elkaar gewaagd zijn. Met geen uitgesproken favoriet. Daarom staan ze ook met z'n drieën nu uh, gelijk bovenaan. Nee, daar kom jij straks wel mee met de stand. Maar ja, het, het zijn landen die. Slowakije zit erbij. Ja, dan Griekenland, Bosnië en Herzegovina. Dat, dat, daar kun je niks van zeggen wie dat gaat halen. Nee. Goed, inderdaad, stand uh, bovenaan. Drie met zeven punten. Bosnië, Herzegovina, Slowakije en Griekenland. Daarachter Litouwen met vier. Letland en Liechtenstein die hebben nog uh, nul punten in die pool. Dan naar uh, uh, pool H. Grote overwinning voor Engeland. Het uh, was niet zo verwonderlijk, want ze speelde tegen Marino Het werd uh, 5-0, twee doelpunten van Rooney, twee doelpunten van Welbeck. En een uh, toch wel ernstig aanziende blessure voor uh, Theo Walcott. Correspondent Ian van der Horst. Uh, wat, wat, wat, is, wat is er gebeurd? Ja, dat was een vrij heftige overtreding, al vrij aan het begin van de wedstrijd in de vijfde minuut. Wolcott uh, snelde naar voren en de keeper kwam uit van San Marino. Die springt heel hoog en die raakt hem echt vol op de borst. Dus uh, Wolcott werd echt op spectaculaire wijze gevloerd. En je zag het ook daarna, hij lag op de grond en zag heel duidelijk naar adem aan het happen... Uh, voor de zekerheid is hij ook uh, in een nachtje overnacht in het ziekenhuis. En ja, nu al is duidelijk dat hij dus uh, dinsdag uh, niet mee kan doen. Want hij heeft toch wel een blessure aan uh, de borst overgehouden. Ja, het doet een beetje denken aan Barty Stoll en uh, Schumacher als ik dit zo hoor. Uh, ja, dat lijkt het toch ja, Van jaren geleden, ja. Maar het, het, valt dus, het valt dus relatief mee, om het zo te zeggen. Ze hebben een scan gemaakt en ze hebben niet gezegd van of, daar, uh, of hij ook blijvende schade heeft. Uh, de, de, de arsenal doctoren die, uh, die zijn ook op de hoogte gesteld door de bondsartsen. En die kwamen vanochtend wel met een verklaring. Maar die, ze maken zich niet al te zorgen. Alleen dus dat hij dit niet dinsdag kan meedoen met uh, voilà. de volgende wedstrijd. Nou ja, goed. Als ik dat zo hoor en dat alles is, dan heeft hij nog geluk gehad. Wa waarom is die keeper eigenlijk niet met rood het veld uitgestuurd? Ja, dat vroeg ik me ook af. <laughs> het, was, uh, het was wel een rode kaart uh, waard. Maar ja, misschien ja. dat mee, het mee heeft gespeeld... dat het zo aan het begin van de wedstrijd was. Uh, dat weet je niet. Maar uh, Hortsun, de, de, de bondscoach, die was furieus. Ja. Uh, die vond dit echt wel een hele zware blessure. En dat dat wel meer... Dan een gele kaart mogen zijn. En uh, hij zei ook van ja, dit had dus ook wel uh, de wedstrijd zo kunnen beïnvloeden. Hè? Met uh, niet alleen uh, de keeper weg en de reservekeeper erin, tien man. San Marino, niet echt een ploeg die uh, veel topspelers uh, dubbel bezet heeft. Uh, had het nog misschien wel een veel grotere uitslag kunnen zijn dan die 5-0. Maar goed, dat is dus niet zo gebleven. Andere aanvaller, Rooney, dat is een beetje de huntelaar van Engeland... in die zin dat hij uh, zich in de top van de topscorers van Engeland heeft genesteld. 31 doelpunten uh, heeft Bobby Charlton, Gary Lineker, Jimmy Graves en uh, Michael Owen nog voor zich. Uh, hoe bijzonder is dat in Engeland, zoiets? Ja, bijzonder, zeker als je beseft dat Rooney uh, er niet elk toernooi bij is. Hè. Hij uh, was het afgelopen EK uh, grotendeels niet bij vanwege een schorsing. Hij heeft blessures gehad met andere toernooien... Uh, en op de grote toernooien, dan laat je het ook vaak afweten. Dan scoort hij niet. En dan is het toch knap uh, dat je uh, zoveel doelpunten maakt. Dat doet hij dus vooral uh, tijdens de kwalificatiewedstrijden. Hij is nog maar 26. Hij doet al negen jaar mee. Hij was destijds de jongste Engeland International uh, toen hij zijn debuut maakte. Dus ja, die, die kan misschien nog wel uh, opschuiven op dat lijstje. We, we hebben het nu trouwens wel over Rooney... maar we zagen ook twee doelpunten van Wellbeck... en ook een doelpunt van Oxford Chamberlain. En dat is misschien wel het interessantste wat we zagen gisteren. Heel langzaam zie je die uh, nieuwe generatie bovendrijven. Dat zag je ook al... Op het afgelopen EK. Voorin was altijd het probleem van Engeland. Er waren ze toch te veel afhankelijk van Rooney. En nu dienen zich eh, toch wel een aantal kandidaten aan die dat probleem kunnen oplossen. En ik denk dat Engeland daar ook echt blij mee is. Ja, en uh, rooney aanvoerder, dat was natuurlijk nogal een dingetje hè, vanwege uh, Terry en uh, dat ja. incident die, uh, dus vermeende racisme richting Ferdinand. Um, dat is in Engeland heel erg belangrijk, heel anders dan in ja. Nederland. hadden we het, uh, gisteren, dat uh, stipte fondsen Groendijk ook al aan. Um, is de rust nu een beetje weergekeerd? Doordat Rooney nu uh, dus het aanvoerderschap heeft, op zich heeft genomen? Nou, en misschien... dat, dat is overigens maar tijdelijk hoor, want uh, Steven Gerrard is de captain. En, uh, die deed niet mee vanwege een schorsing, dus uh, voor Rooney was het maar één keer waarschijnlijk. Ook al was hij er... Bijzonder brei mee, een droom kwam uit, zo omschreef je het. Of de rust is weergekeerd, ja die racismezaak rond John Terry... dat blijft toch wel een rare nasmaak uh, aan hangen. Er is nog steeds wel verdeeldheid in Engeland over, uh, over de vraag... of de bond nu wel of niet terecht uh, John Terry een schorsing heeft opgelegd. Aan de andere kant, Terry is nu weg uit de ploeg, ook Rio Ferdinand... Uh, wordt niet langer geselecteerd door Hodgson. Ja, en daar is wel een potentieel uh, conflict weg. Uh, al blijft Hodgson zeggen dat hij jammer vindt dat John Terry dus niet langer meer uitkomt voor Engeland. Ja. Overigens is het uh, Polen-Engeland, komende dinsdag. Ja. Is dat nog een beladen wedstrijd gezien de fans? Nee, niet echt. Uh, ik denk dat ze uh, Oekraïne als de belangrijkste tegenstander zien. Uh, denk ze dat ze met enige ja, uh, ontspannen naar die wedstrijd toegaan. Nou, ik bedoel eigenlijk meer het gedrag van de Engelse fans en de Poolse fans... buiten het stadion. Ja, nou goed, we, het, het valt op de afgelopen jaren... dat het rond Engeland wedstrijden toch vrij rustig is gebleven. Uh, wat we het afgelopen EK in Polen zagen... ging vooral tussen de Poolse en de Russische fans. En uh, de Engelse fans houden zich toch al enkele jaren gedijst. Dat zagen we op het WK in Zuid-Afrika, en de Polen-Oekraïne... Ook niet echt incidenten met Engelse fans. Dus het lijkt erop dat het daar ook steeds kalmer gaat worden. Dus daar maken ze zich ook niet echt zorgen over. Oh. Uh, ze kijken vooral uh, naar die wedstrijd als een sportieve uitdaging, natuurlijk. En Polen zien ze toch niet als de grote tegenstander. Die, die moeten ze makkelijk uh, kunnen verslaan. En uh, ze moeten ook eigenlijk deze groep, want het is een zwakke groep, makkelijk kunnen winnen. Dankjewel. Arjen uh, van der Horst. Ja, Engeland hoort er gewoon bij, uh, vondst. Ja. Nou, wat ik ook leuk vind, en dat onderschrijf ik ook, hoor, wat Arjen ook zegt... die, die leuke, jonge, nieuwe spelers die eraan komen. Ja. Zo'n Walcott, die loopt al een tijdje mee, maar well back... Uh, en Oxley Chamberlain, dat zijn echt, echt hele leuke spelers... waar Engeland nog heel veel plezier aan gaat beleven. En die inderdaad in aanvallend opzicht veel snelheid en kwaliteit meebrengen. Dus Engeland, wat mij betreft, uh, toe aan een, uh, aan een nieuw uh, tijdperk. Ja, Engeland 7 uit 3, daarachter Montenegro met 4, Polen heeft er 4... Oekraïne 2 uit 2 en Moldavië 1 uit 3, San Marino 0 uit 2. Ja, als je het op papier bekijkt, dan verwachten we misschien... Nog iets meer van, van Oekraïne. Uh, maar het is nog vroeger, dus dat kan nog komen. Ja, ook uh, moeizaam gestart met die, ja. met die twee gelijke spelen. Wel mooi dat Rooney zegt, uh, een droom kwam uit... Hè, als je praat over uh, de band. En dat vind ik wel... Uh, ja, dan dat zie je ook hoe, hoe trots uh, zo'n speler dan is... dat hij het land uh, mag, mag leiden eigenlijk op zo'n ja. uh, avond. Dan uh, de laatste groep. Uh, de groep van Spanje, zoals verwacht. Uh, Wonnen ze van Wit-Rusland, 4-0. Uh, Edwin Winkels, uh, goedenavond in Spanje. Goedenavond. Uh, waar heb jij die wedstrijd gezien? Nergens. Het was absoluut nergens. Althans in Spanje niet. Of je moest echt via internet hele moeilijke dingen gaan doen of zo. Maar daar was de wedstrijd ook niet uh, voor. Maar het was voor het eerst sinds 1983 dat, uh, dat de wedstrijd van, uh, een wedstrijd van Spanje niet hier in Spanje op televisie was. Ja, ja. Nou, In België hebben ze het ook een keer gedaan. En sindsdien gaat het helemaal crescendo met de Belgen. Nou, <laughs> maar dat hoef je in Spanje niet te niet doen, echt... geloof ik. Nee, Spanje heeft dat niet echt nodig. Ja, en en, uh, uh, maar, maar ja, het, het, was, het was een absurde situatie. Het ging om, om, om tv-rechten. Uh, we weten dat het is crisis in Spanje ook bij de televisiestations. En, en die wedstrijden, vanaf nu gaat de UEFA, de FIFA gaan het veranderen. Die gaan per pakket verkopen. Nu worden veel wedstrijden per wedstrijd verkocht. Nou, de Spaanse zenders moesten eerst 3 miljoen, daarna 1,5 miljoen. Maar zelfs voor, voor 1,2 miljoen wilde geen enkele tv-zender die, die wedstrijd in Minsk uh, kopen. Dus kreeg je het gekke geval, dat de, de vorige was in 1983, dat was een, uh, een Malta-Spanje, maar dat was door slecht weer... En de ouderen on ons weten nog te herinneren dat dat de heenwedstrijd was van een return Spanje-Malta die in december van 83 werd gespeeld en in 12-1 eindigde. Ik ben ik even vergeten, de die ja. wedstrijd. Maar er kwam 1-0 voor volgens mij ook nog dat. Oh, uh, de, ja, die, de, op zich die wedstrijd tegen Wit-Rusland, ik bedoel het feit dat hij niet is uitgezonden, hebben ze heel veel gemist in Spanje aan die wedstrijd? Nee, nou, dat was wel een goede wedstrijd. de eerste wedstrijd had, had Spanje het heel erg moeilijk tegen Georgië. En ze vochten eigenlijk dezelfde wedstrijd de tegenstander die zich volledig opsluit. En, en waar hij niet doorheen komt tegen Georgië was echt in de, in de laatste twee minuten. En nu ging het al vrij snel dat wel via een buitenspeldoelpunt van Jordi Alba... De verdediger van Barcelona kwam Spanje op voorstroom. En toen was het eigenlijk gedaan tegen, tegen de Wit-Russen. Er was drie keer, ja, wat de mensen gemist hebben is drie, uh, doelpunten van Pedro uh, van Barcelona. Uh, die zijn eerste hat uh, voor Spanje maakte. Maar ja. het was een, een vrij gemakkelijke overwinning. Ja, wel bizar dat ik die vraag stel van hebben ze veel gemist. Terwijl je me net hebt verteld dat je het zelf ook niet hebt kunnen zien. Dus het was een beetje een rare vraag. En, en... Het, horen zeggen. Ja, zelf, nou, het, het was zo bizar. Uh, in Spanje heb je een, een, een enorme radiocultuur waarbij dit soort wedstrijden. Er zitten vijf nationale radiostations die reizen nou ook mee... en die doen rechtstreeks verslag van zo'n wedstrijd. Uh, je kan kiezen wie het uh, het liefste wil horen... Uh, maar omdat tv-rechten niet waren verkocht... toen moesten ze in zijn radiostations in plaats van 5000 euro... moesten ze 25.000 euro betalen om uh, verslag te doen uit het stadion. En er zijn al die radioverslaggevers in een hotel in Minsk gebleven. Daar was het wel op een tv-zender te zien, Belarus 2. En uh, vanaf tv hebben al die radioverslaggevers rechtstreeks verslag gedaan. Dus je kon het in ieder geval luisteren. En dat is ook een hele leuke manier om te doen. Ja, ja, ja. Het is ook geweldig om, uh, om, uh, om, uh, om een keer te horen. Ik kan het de mensen allemaal aanraden om een keer naar de Spaanse langs de lijn te luisteren, want je weet echt niet wat je hoort. Uh, maar dan natuurlijk de wedstrijd van dinsdag tegen, uh, tegen Frankrijk. Dat is een, een kraker van, uh, van je welste. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat er met heel veel vertrouwen naar die wedstrijd uh, toe wordt geleefd in Spanje. Ja, ook na de laatste uitslagen natuurlijk. De 2-0 in de kwartfinale van, uh, van het EK. Uh, vandaag uh, komt Frans voetbal met een special. Het gaat alleen maar over Spanje en, en de grote kop op de voorpagina is van uh, hoe is dit Spanje te verslaan. Uh, de L'Equipe heeft een groot interview met Vicente del Bosque, de, de, de botscoach van Spanje. Het is vanuit Frankrijk nog heel veel bewondering voor, voor wat Spanje doet. En bijvoorbeeld Frans voetbal heeft een interview met Otmar Hitzveld. En uh, dat is de laatste coach die uh, Spanje wist te verslaan. Dat was de eerste wedstrijd uh, van het WK in Zuid-Afrika met Zwitserland verloor uh, Spanje van de Zwitsers en, en vroeg hem de recepten van hoe is deze ploeg in godsnaam te verslaan. Want als je ook de, de, de statistieken kijkt, in de, de officiële wedstrijden van Spanje, zeg maar WK, EK, kwalificaties. Uh, sinds het voorjaar van 2007 hebben ze 52 wedstrijden gespeeld, hebben ze 46 keer gewonnen, 4 keer gelijk gespeeld en 2 keer verloren. Hmm. Doelcijfers in 52 wedstrijden is 115 voor en 24 doelpunten tegen. Hmm. Dus de vraag is inderdaad gerechtvaardigd: hoe is dit Spanje te verslaan? En zelf hebben ze dat vertrouwen, zeker na, na die wedstrijd tegen Wit-Rusland, enorm. Ja, oké, okay, kort, want we zijn bijna klaar. Wat, de, wat wordt het, Spanje en Frankrijk? Ja, dat weten we nooit vooraf. Uh, ja, ja, ja, de ja, Frans, Frans hebben slechte voorbereiding. Nee, ik heb een vraag aan jou gewoon. Edwin, hallo. Zeg nog gewoon ja. even een uitslag. Voor Spanje en Frankrijk. Ja. Een, een 2-0, net zoals op TK, dan maar... Oké, okay, goed zo. Dankjewel, Fons, okay. uh, <laughs> wat denk jij? Ja, die Spanjaarden gaan winnen, maar ik vind het wel een beetje sneu. Ik hoop wel dat ze het kunnen zien. Dan kunnen wij anders niet uh, wat storten nog in die Spaanse kast. <laughs> dat die Spanjaarden ja, het kunnen ja, zien. Dat ze het ja, maar ze thuis met zijt. Ja, die worden wel, uit, oh, wordt dan het wel uitgevonden. Thuis wel, oké. Okay, en hier in Nederland kunnen we hem ook nou ja, die, op die zien. Die Spanjaarden gaan winnen. Ja. Ja. Fons, dankjewel voor je heldere analyse. Voor de volledigheid uh, ja. nog even de stand in die pool. Zes punten voor Spanje, zes punten voor Frankrijk na twee wedstrijden. Georgië 4 uit 3 en Finland 1 uit 2. En als laatste Wit-Rusland 0 uit 3. We hebben alles uh, behandeld... Die basisschoolclub uit Leiden heeft hem nog gewonnen. Wat een avond, uh, Fons. Ja, gaan uh, we een goed naar huis, Zo kun je wel thuis komen, ja. Zo is het. Tegen. Goed, tot zover deze editie van NOS Langs Lijn. We begonnen om 7 uur, het is nu 11 uur. Wij zijn klaar, maar de radio gaat door, zoals altijd. Zometeen met het oog op morgen uh, wordt gepresenteerd door Max van Weesel. Goedenavond. 20 jaar OVT. Noord te denken aan Duitsland... Aan Pfeiff of aan Rij. Aan onze Duitse nation. En de Duitse De geschiedenis van de wereld. Met onder andere Nelke Noordenvliet. Die stem hadden we eigenlijk nooit meer willen horen. Maar het is wel de stem die de 20ste eeuw heeft bepaald. Luister morgen van 7 uur ochtends tot 2 uur s middags. 20 jaar OVT. Nooit Op radio 1.